ja, je raakt daar geïsoleerd. En de, ik meen dat hier in Zandvoort uh, bewust voor gekozen is om daar een kleuterschool bij uh, de bejaarden te integreren. En, en de mensen die daar wonen, hoor ik van dat die dat heel leuk vinden. Omdat ja, er is weer een uitwisseling met de jeugd. Welk uh, bejaardenhuis heb je het over? dan? Het, uh, uh, in het, uh, hoe heet het? Uh, kostverlorenpark, meen ik. Mm -hmm. Ik, ik ken het ook niet, hoor. Nee, nee. Maar gegeven, want ik uh, doe ook wel het een en ander in het huis in de duinen, maar ja, dat is... een stukje verder. Ja, de, ja, jij bedoelt het huis in de kors van Ja, ja. dat, dat ken daar ik ook niet. Is het daar een kleuterschool? Ja. Ja, okay. Of een, een kinderopvang? Een kinderopvang. Ja, of ja. Een ja. opvang, misschien? Ja, ja. ja. ja. Um, hey, dat dus, uh, hoe, hoe doe je dat dan zelf, Remi? Want je, jij, jij, jij vindt dat... Uh, een goed idee dat oudere mensen de, de functie blijven hebben. Hè? Meestal is dat opvoeding.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 Ja, maar dan, dan, ja. dan heb je het over niet mensen die in de WO zitten. En, uh... Ja, goed. Maar dat zegt maar... iets over ons zorgstelsel. Maar wat noem jij een chronisch zieke? Wanneer ben je nog een chronisch zieke? Want het is de, dat is natuurlijk uh, één op de 2,5. Ja. Geef eens een voorbeeld van nou, dat. Nou, mensen die, die uh, zeg maar, latent continu iets onder een leden hebben. Bijvoorbeeld.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 ga je ook veel minder krijg je dan. Ja, ik, ik vind het krijgen. Ik vind het nog steeds een heel vervelend idee. Maar ja. dan, dan krijg je dat geld. Maar je krijgt veel minder geld. Dus ja, levenswijze moet al uh, op een andere manier ingevuld worden. Nou, dan heb je het al over afgekeurde mensen, maar ja. uh, het, het, het is natuurlijk heel veel, uh, die, die andere groep, uh, die andere 14, 15 miljoen mensen, uh -huh. die besteden ook geen geld aan, uh, heel weinig geld aan hun gezondheid. Uh, die, die, die, die doen pas iets op het moment dat het verzekerd wordt.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 Oh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 met een uh, chronische verkoudheid en ik wat ik ook doe, het, uh, het gaat niet over en dat is het. Ja. Ik, ik neem ontzettend verantwoordelijkheid, maar ik word helemaal ja. gek van uh, dat het nog steeds niet over is. Eh, goed, maar het uh, we is wel minder. Ja, het is wel minder, maar dat ik, ja. Alles aan moeten, alles aan proberen te blijven doen. Ja, ja, ja, ja. En het accepteren zoals het is. Ja, dat doe ik wel, maar nou, doe ik <laughs> actief accepteren. Brom, brom. Nou, uh, we gaan even uh, iets anders doen. Uh,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 Ja, dat heb ik vast gezien. <laughs> maar goed gevem. <laughs>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 Maar hou je, voel, voel je grenzen en luister er ook naar. En ga niet als een meloot uh, ineens uh, 20 kilometer uh, wandelen, terwijl je dat bijna nooit doet. En dat je dan de dag daarna ontzettend veel de ja, hebt. Ja, en dan zeg je van nou: ik vind het niet leuk, dus ik ga nog niet doe het wandelen. Ik moet gewoon nooit meer. Nou, wij <laughs> We vonden het wel leuk hoor. Oh, goed aangesproken hoor. Ja, dat zeg je toch ook. Wij vonden het wel leuk hoor. Ik zou het volgende week weer doen, want daar gaat het over dan hè? Nou, volgende week niet, maar volgende maand wel. Zeker weten. Uh -huh, dat was ja. wel hier. Het ja. Ja. Uh, was wel, best wel een aanslag op je lichaam. Dat alles, ja. Alles ja, die spieren dus. zijn niet gewend Nee. Op zich was het wel weer een stukje... Ja, misschien zou het zelf moeten... Je, dat is wel een grens van iets ja. waar je jezelf wel weer beter door voelt. Zeker. Ja. ja. ja. Oké, okay, en de derde? Voeding en aanvulling op voeding. Ja.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 ja en dan zeg je groente persen ja bijvoorbeeld Maar moet je dat dan eerst koken of is dat dan nee je uh, nee, kan gewoon je uh, selderie, salade, selder bleekselderij mm -hmm. uh, wortelen je kunt er uh, in het voorjaar kun je gewoon brandnetels plukken die werken heel sterk reinigen je kan er wat citroen doorheen doen je kunt er een appel doorheen doen je kunt spinazie er doorheen doen uh, broccoli mm -hmm. je noem het eigenlijk maar op en de, als je behoefte hebt dat, om het iets te zoeten kun je er wat agave siroop bijvoorbeeld doorheen doen mm. dus een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 betreft de container in. Uh, ik ben met iets in aanraking gekomen ja, wat echt een felfhout uh, is. Eigenlijk een hele...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 hebben, als persoonlijke trainer, ja, trainer of als uh, schoonmaker van huizen en daar ja. heb ik het nog niet over gehad hè, Om, uh, dat je ook huizen schoonmaakt en zo ja. hè. Ja. Misschien kan je daar nog iets over zeggen. Uh, ja.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 En, ja, precies. Ja, nee, ja. In. ja. ik heb er een heel boek over gelezen. Ja. Heb je hebt nog een minuutje? Wat wil je nog kwijt, Remy? Um.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 inneemt, en balanceert het je lichaam en het kan op sportgebied het kan ja, op allerlei gebied om je gezondheid ook weer te balanceren Nou, ik zie het maar ook kijken volgens mij hebben we weer stof voor nog een uh, uitzending maar... ja. ja, heel interessant ja. ik zit echt mijn uh, mond open te luisteren naar uh, alles wat jij uh, wil gaan brengen, dus ik hoop dat je binnenkort uh, ons er uh, meer over laat weten Ja, het dus is al, echt he? een uitzending is meer onder hemel en aarde hè? Ja. Ja. Nou Remy, we gaan, uh, we gaan eruit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 Ja, Amy, nou, het, is, het zit alweer op. Twee uur twee uur radio. Ja. Um. Mensen kunnen hem natuurlijk nog even uh, herluisteren. Het zijn best wel ingewikkelde ja. dingen verteld. Dus uh, er is straks een herhaling en ze kunnen het ook uitzending gaan misluisteren. Ik ga je iets aanbieden. Dat uh, zou eigenlijk Rob moeten doen, want hij is een van de mede-auteurs. Dat is het 2012 Inspiratiespel. En uh, dat gaat over de Maya Kalender 2012. Uh, hiermee leer je jezelf kennen en je leert de Maya Kalender kennen. Okay, dus dat, dankjewel. Uh, dat bieden wij graag uh, je aan. En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs zijn van dit. Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen geweest. Peter Tonen, de beroemde Peter Tonen, uh, die ook in de uitzending hebben gehad. Ja, ja. ja. uh, Marieke Verkerk ja, en uh, Angelique van Driet. Angelique hebben we natuurlijk ook een uitzending ja. gehad. De versiercoach he, was dat gewoon. Ja, flirtcoach. Flirtcoach, ja. De flirtcoach, ja, de flirtcoach, ja. Als, nou, alsjeblieft. Dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Nou Rob, ik wil jou ook heel erg bedanken Ja graag gedaan uh, Voor de techniek, dat gaat altijd super Ik voel me altijd zeer uh, ontspannen als jij uh, de techniek doet Dus dat is, uh, dat is erg lekker De volgende uitzending is op zondag van, uh, 6 november van 7 tot 9 s avonds En ik heb uh, Herman Probeer te benaderen, maar ik heb geen idee Wat er dan gebeurt, weet jij dat misschien Mario? Nee, helaas Wees? nog niet, maar het zal best iets moois zijn Dat wordt een, uh, wordt een verrassing